إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تكريلت eigenlijk gaan hebben over het belang van kalimat Oftewel, La ilaha illallah. En ik wil ieder van jullie laten weten dat er geen sprake van eendracht en eenheid onder de omma kan zijn, behalve als deze het tawhid als vertrekpunt heeft. Al onze daden dienen te berusten op tawhid op la ilaha illallah. Al onze gedragingen moeten gebaseerd zijn op tawhid. Onze da'wa die wij proberen te verkondigen en door te geven aan de mensen moet in het teken staan van la ilaha illallah. Dit is een belangrijke zaak. De betekenis van deze woorden namelijk dat er geen aanbeden is die het verdient om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala moet onze leven beheersen. Want alleen dan zullen wij erin slagen om shirk namelijk veel godendom. Een shirk die nog steeds sterk aanwezig is onder de mensen van onze om met de te verdrijven, te overwinnen. Het is deze schip, beste broeders en zusters, die door de eeuwen heen de mensheid heeft toen afdwalen. Dit door de eeuwen heen de mensheid op een dwaalspoor heeft gezet. En het gebeurde voor het eerst toen een aantal mensen Behorende tot het volk van Noor alayhi salam, overgingen op het aanbidden van beelden die zij hadden gemaakt, ter ere van een aantal rechtschapen mensen. Toen een aantal rechtschapen mensen kwamen te overlijden, wat hebben ze gedaan? Zijn ze beelden van deze mensen gaan maken. In eerste instantie met de bedoeling. Om telkens naar die beelden te kijken en zich te herinneren hoe deze mensen waren wat betreft het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Om vervolgens dezelfde weg te bewandelen. Maar naarmate de tijd verstreek, heeft de shaitaan hen op een dwaalspoor gezet. En heeft hij hen zo ver gekregen om die beelden te gaan aanbidden. En het was toen dat Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alayhis salam stuurde. Om zaken op orde te stellen. En alles in zijn juiste perspectief te plaatsen. En de mensen te herinneren aan de zaak waarom zij op deze wereld zijn geplaatst. Namelijk... La ilaha illallah. Dat zij alle daden van aanbidding enkel en alleen richten tot Allah subhanahu wa ta'ala. Het uitnodigen naar het is de taak van iedere profeet geweest. Er is geen profeet die in het verleden werd gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala naar zijn volk of hij heeft tegen hen gezegd aanbidt Allah alleen en kent hem geen deelgenoten toe alle profeten hebben dat gezegd alles draait om tewheed de reden waarom wij bestaan is tewheed Allah subhanahu wa ta'ala geeft te kennen in de Koran dat het doel van het leven het tewheed is hij zegt namelijk ik heb de djinn en de mens slechts. En gelet op het woord slechts. Geschapen om mij te aanbidden. Dat is jullie hoofdtaak. Dat is mijn hoofdtaak. We zouden in eerste instantie deze taak moeten vervullen. De rest is ondergeschikt aan deze taak. Alles wat jij naast het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala doet. Is ondergeschikt aan la ilaha illallah. En dat zouden wij goed moeten begrijpen. En we kunnen wel allemaal ja gaan knikken. Dat begrijpen wij. Maar als ik buiten deze moskee naar mijn omgeving kijk. En vooral naar de moslims. Want daar gaat het ons eigenlijk om. Als we kijken naar hun toestand en hoe zij omgaan met la ilaha illallah dan zien wij dat zij nog steeds niet erin geslaagd zijn om de werkelijke betekenis van la ilaha illallah na te komen. In plaats van op Allah subhanahu wa ta'ala te vertrouwen, vertrouwen ze nog steeds op gewone stervelingen. In plaats van Allah subhanahu wa ta'ala aan te roepen en te vragen. Vragen zij nog steeds gewone sterfelingen En soms sterfelingen die reeds overleden zijn. Die onder de grond begraven liggen. Zij roepen zelfs de doden aan subhanallah. Dus waarom vragen we ons af. Waarom het zo slecht gesteld is met de ummah. Dit is het antwoord. Omdat het slechts gesteld is met onze tawhid. Met la ilaha illallah. We hebben nog steeds niet begrepen wat die woorden betekenen. We zouden in eerste instantie moeten begrijpen wat er bedoeld wordt. Met de woorden. Fa'abudillaha Aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dan met zuivere intentie. Met zuivere toewijding. Dat is wat er van ons wordt gevraagd. Alle daden van aanbidding moeten toebedeeld zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. Behoren aan Allah subhanahu wa ta'ala. En als jij op je weg mensen treft. Mensen tegenkomt. Die iemand of iets naast Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Of het nou de zon, de maan, bomen, stenen, graven. Als je dat tegenkomt, weet dat die mensen zich op een dwaalspoor bevinden. Weet dat dit het werk is van de shaitaan. Weet dat deze mensen aan het afstevenen zijn op Jehemnem. Dat is waar zij voor in aanmerking komen. Het hellenvuur en niks anders omdat zij deelgenoten hebben toegekend aan Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat zij het allergrootste onrecht hebben begaan ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je kijkt naar onze vrome voorgangers. Die eigenlijk als voorbeeld voor ons allen dienen. Als je naar hen kijkt dan zie je dat ze altijd getracht hebben om dezelfde weg te bewandelen als de profeten. Wat betreft de instandhouding van la ilaha illallah en het bevechten van shirk. Vandaar dat zij een goed leven hebben gekend. Vandaar dat zij veel hebben bereikt in hun leven. En nog veel meer op hen staat te wachten in het hier namers. En alleen even om het belang van la ilaha illallah te benadrukken aan te geven wil ik een overlevering van een imam het tirmidhi rahmatullahi alayhi aangaan een prachtige overlevering van Abdullah bin Amr ibn Al-Az radiyallahu anhumah deze metgezel vertelt dat de profeet heeft gezegd dat een man komt opdraven op de dag de soor is en luistert goed om te beseffen hoe belangrijk la ilaha illallah is. En het naleven van deze woorden. Want het is niet alleen een kwestie van uitspreek. Iedereen doet dat. Maar we moeten ook la ilaha illallah terugzien. In onze dagelijkse bezigheden. Anders zouden wij behoren tot diegene waarover Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa min nasi man billahi wa bil anders zouden wij behoren tot diegenen die zeggen, er zijn sommige mensen zegt alles, die zeggen wij geloven in Allah en wij geloven in de dag des oordeels, maar in werkelijkheid geloven ze niet. Waarom? Omdat het zich heeft beperkt tot de uitspraak, tot het uitspreken van la ilaha illallah. En ze hebben die woorden niet vertaald naar daden. Dus deze man komt op de dag des oordeels. En wat gebeurt er? Hij wordt geconfronteerd met 99 dossiers. Waarin zijn wandaden. Waarin zijn zonden zijn opgenomen. 99 dossiers. Van een gigantische omvang. Zelfs in de overlevering staat. Ieder dossier. Ter grootte van het gezichtsbereik. Zo groot zijn ze. Dus hij wordt hiermee geconfronteerd. En dan wordt er een kaart gebracht. Bitaqa. Een kaart. Waarop staat. La ilaha illallah. Muhammadun rasulullah. met het tawhid. En het is de bedoeling dat deze kaart het gaat opnemen. Tegen die 99 dossiers. Op het eerste gezicht lijkt dat onmogelijk. Dat kan niet. Zelfs de man kijkt verbaasd op. En die denkt dat gaat niet. Ik ben verloren, ik ben vernietigd. Maar dan worden die 99 dossiers geplaatst op de weegschaal. En dan wordt die kaart met la ilaha illallah geplaatst aan de andere kant van de weegschaal. Waarna die kaart het wind van die dossiers subhanallah. En die dossiers in de rond te vliegen. Om aan te geven hoe zwaar La ilaha illallah is. Als een persoon op de dag des oorlogs komt opdraven met La ilaha illallah. Met een zuivere vorm van La ilaha illallah. Dan zal hij behoren tot de mensen van het paradijs. En als wij de Koran openslaan. Als wij de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam doornemen. Dan valt ons op. Dat alles draait om la ilaha illallah. Om het tawhid. Alles. Zo kwam een man naar de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei tegen hem. Masha Allahu wa ma Hij zei tegen hem. Masha Allahu wa ma Oftewel. Wat de wil van Allah. En u wil voorschrijven. Oftewel. Wat u wilt. Of wat Allah wilt en u wilt toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam heb je mij gelijk gesteld aan Allah subhanahu wa ta'ala kijk hoe oplettend de profeet sallallahu alaihi wasallam is als het gaat om het tauhid als het gaat om la ilaha illallah hij zei tegen hem heb je mij gelijk gesteld aan Allah subhanahu wa ta'ala Niemand van ons zal zoiets opmerken als iemand tegen jou zegt wat Allah wil en wat jij wilt. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam zag dat in die uitspraak een overtreding te vinden was. En dus heeft hij dat ook gelijk recht gezet, gecorrigeerd. En hij zei tegen hem. Tani Lillahi Nidta, Heb je mij gelijk gesteld aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want de letter l'wauw die hij gebruikte. Want hij zei. wa wa مَا Net Letter l'wauw in, in het Arabisch. Impliceert dat iets gelijk is aan iets. Dat het gepaard gaat met het andere. En dus zei de profeet. Heb je mijn wil gelijk gesteld aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Je zou moeten zeggen wat de wil van Allah alleen voorschrijft. Want zijn wil is bepalend. Zijn wil beslist. Zijn wil staat boven ieders wil. Onze wil en die van de profeet zijn volgend aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook heeft de profeet het verboden om bij een ander te zweren dan Allah subhanahu wa ta'ala. Toen hij werd gestuurd naar de Arabieren van zijn tijd. Hadden zij de gewoonte om altijd bij hun vaders te zweren. Toen heeft de profeet dat verboden. En hij zei zelfs dat het een vorm was van shirk, van veel godendom. Omdat het natuurlijk in strijd was met de zuiver tawhid. Met de betekenis van de woorden van la ilaha illallah. En toen hij werd gevraagd over een man... Die zijn moslimbroeder tegenkomt. En hem groet. Dus de groet uitbrengt richting hem. Hij werd gevraagd of het dan voor hem toegestaan was. Om een buiging te maken richting die broeder. Als blijk van liefde en genegenheid. Mocht dat, zeiden ze tegen de profeet. Hij zei nee, niet toegestaan. Waarom? Omdat zaken zoals buigen, knielen, prosterneren. Zich ter aarde werpen. Dat zijn zaken die blijk geven van vereering. Van verheerlijking. Van aanbidding. Van behemeling. Dus die zijn alleen weggelegd voor Allah subhanahu wa ta'ala. En komen niemand anders toe. En de imam al-Nasa'i. Die heeft ons ter oren gebracht een overlevering. Van Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Waarin hij te kennen geeft dat een verzameling mensen naar de profeet kwam, En ze kwamen naar de profeet. En ze zeiden tegen de profeet. Ja Rasulallah. Allah. Ja wa wabna khairina, Wa ya Sayyidana wabna Sayyidina. Ze zeiden tegen hem. O boodschapper van Allah. O onze beste en de zoon van onze beste. O oh, onze Heer en de Zoon van onze Heer. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. naas, bi Hij zei tegen hem, O mensen, O mensen, zeg datgene wat jullie willen zeggen. En laat de shaitaan jullie niet misleiden. Laat de shaitan jullie niet verlokken. Tot uitspraken die in strijd zijn met tawhid. Ana Muhammad. Abdullah wa rasoolu. Ik ben Muhammad, De dienaar van Allah. En zijn boodschappen. En ik hou er niet van. Dat jullie mij... Hoger plaatsen dan de positie die Allah mij heeft gegeven. Weet je dat toen Hij op zijn sterfbed lag, het volgende zei tegen de metgezellen: La tukrooni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Hij overdrijft niet in het prijzen van mij, zoals de Christenen hebben gedaan met de Isa. A .a. Hij herinnerde hen aan deze zaak. Aan het belang van la ilaha illallah. En toen de mensen het even vergaten. Toen de mensen het even kwijt waren. Toen de profeet kwam te overlijden. En iedereen zich niet kon voorstellen. Dat Mohammed alayhi heen is gegaan. Toen nam Abu Bakr die plicht op zich. En hij ging naar buiten. En hij zei tegen hen. Ja ayuhanas. من كان قد مات. ومن O mensen, vergeet één ding niet. Vergeet één ding niet. Namelijk die Tawhid. Degene die Mohammed plachten te aanbidden, tegen hen zeg ik dat Mohammed reeds heen is gegaan. Dood is gegaan. En degene die plachtte Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Allah subhanahu wa ta'ala bezit het eeuwige leven en gaat niet dood. En hij reciteerde vervolgens een aantal versen. Waarin nog eens werd benadrukt. Dat alleen Allah subhanahu wa ta'ala het eeuwige leven bezit. En dat hij het verdient om aanbeden te worden. En als ik zeg aanbeden. Dan bedoel ik ook. Het aanroepen van Allah subhanahu wa ta'ala. Want tot op heden hebben wij mensen binnen onze oma En maar klagen waarom de omma zo zwak is. Om deze zaken. Als jij tot deze mensen behoort. Die nog steeds een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala aanroepen. Wanneer zij getroffen worden door een ramp. Door een ziekte. Door tekort aan voedsel. Of kinderen. En jij roept een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ben jij een van de oorzaken. Een van de redenen. Waarom onze omma vandaag de dag aan het lijden is. Het moet afgelopen zijn. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gestuurd. Om ons uit de duisternissen van shirk te halen. En daar is hij ook in geslaagd. In zijn tijd waren er mensen die bomen aanbaden sterren aanbaden planeten aanbaden toen is Mohammed alayhi wasallam, als genade naar de werelden gestuurd om ons te redden en te verlossen om ons deze grote eer te doen toekomen, namelijk de eer van Tauhid en in plaats van dat wij ons daaraan vasthechten, vastklampen, wat gaan we doen? gaan wij weer terug naar die tijd van Jihiliyya naar die pre-islamitische tijdperk. Een tijdperk die gekenmerkt wordt door jeh, door onwetendheid. Door verdorvenheid, door afdwaling. Als jij iets te vragen hebt, doe het bij Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij steun nodig hebt, zoek het bij Allah subhanahu wa ta'ala. Toevlucht, zoek je bij Allah subhanahu wa ta'ala. Alles wat jij nodig hebt, is te vinden bij Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn er toch van overtuigd dat Hij de Heer is van de hemelen en de aarde. En alles behoort tot zijn bezit. Dus waarom gaan wij dan stervelingen vragen? Of schepselen vragen die niks te bieden hebben. Die zelf afhankelijk zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn ervan bewust dat Hij zichzelf genoegzaam is. En van niemand afhankelijk is. En dat de rest allemaal afhankelijk zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Willen wij dat onze oma vooruit komt, omhoog schiet, dan zouden wij de aandacht moeten vestigen op het tawhid. Want alleen dan zullen wij slagen. En alleen dan kunnen wij de toestand van onze ommen verbeteren. Van de komende generaties verbeteren. Dus nogmaals. Als wij praten over eendracht, eenheid van de omma, er kan nooit sprake zijn van eenheid van de omma. Als er geen sprake is van kennis met de Tawhid. Als we het niet eens zijn over de betekenis van Tawhid, hoe kun je van mij vragen om samen te gaan werken met iemand die nog steeds gelooft dat dode mensen hem kunnen baten of schaden? Hoe kun je van mij verwachten dat ik met iemand ga samenwerken die nog steeds gelooft. Dat de djinn hem kunnen schaden. Of baten. Hoe kan je van mij verwachten om met iemand samen te werken die een offer brengt aan de graven? Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk te kennen geeft in de Koran het volgende: إِنَّ وَنُسُكِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ dit is een stelregel. Dit is iets wat we allemaal zouden moeten naleven. We zullen alleen succes kennen als we daarin slagen. Kon, zeg. Voorwaar. Mijn gebed. Mijn offer. Mijn leven. Mijn dood. Stel ik ten dienste van Allah subhanahu wa ta'ala. Al deze zaken zijn ondergeschikt aan Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand anders. Hij die geen deelgenoten kent. Dat is wat mij is opgedragen. Wabidali ka En ik ben de eerste van de moslims. Dus dat betekent als je een moslim wil zijn. Dan zou je met deze zaken moeten komen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons daarbij te helpen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot diegenen die tawhid weten te bewerkstelligen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot diegenen die de profeet daadwerkelijk volgen. En om ons samen te brengen in het paradijs. InshaAllah.